Ik ben te verstaan, ja. Deze morgen is bijzonder, het is natuurlijk kerkproeverij, er is ook een scholendienst. Dus het is iets rustiger, maar eigenlijk nog heel vol en ook nieuwe gezichten. Heel leuk, welkom hier, in het bijzonder als je voor het eerst bent. Gisteren toen heb ik een, ben ik nog op de fiets gestapt en toen ben ik naar Wilnis gereden. Om bij de winkeliers langs te gaan, om ze uit te nodigen. En ons ontstonden hele leuke gesprekken heel veel uh, zeiden van uh, leuk dat je uh, uitnodigt en uh, iemand zei ook nog uh, van het is best wel vroeg eigenlijk half elf toen dacht ik zelf nou volgens mij is dat toch best een schappelijke tijd maar misschien moeten we daar toch over nadenken of we nog later moeten starten maar goed um, en mensen zeiden ook van volgende keer uh, kom ik misschien eens langs dus dat uh, vond ik leuk om te merken nou, vanmorgen gaat het over het thema uh, nederigheid en wat we hier in de, in de kerk uh, doen altijd is iets lezen uit de Bijbel. En um, in de Bijbel vinden we iemand, het is een boek dat niet alleen gaat over uh, ja, hoe zeg ik dat, leren, maar we geloven dat we iemand ontmoeten door uh, dit woord heen. En dat is Jezus en dat is iemand die ons bezighoudt, die ons uh, raakt ook. Nou, daar staan we vanmorgen bij stil en er is ook een verhaal vanmorgen waarin hij voorkomt. Uh, dat verhaal gaan we lezen. Het verschijnt in beeld en je kan het hierboven meelezen op het scherm. Dat is een verhaal wat wat verderop zit in de Bijbel uit uh, Evangelie, Lucas. En uh, lees mee en straks zal ik er wat meer over zeggen. Daar staat dit. Toen hij, en dat is Jezus, op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseer ging, waar, een, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kiest dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, Kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen. Kom toch dichterbij. Dan wordt u eerbetoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel ligt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden. Het nou, eerste wat je eigenlijk ziet in dit stukje is dat er een maaltijd uh, aan de gang is. Uh, een maaltijd was in die tijd, uh, dit verhaal speelt ongeveer 2000 jaar geleden, iets bijzonders. In de zin van een maaltijd had je, betekende ook dat je je inliep met elkaar. Eten was echt iets, ja, een ontmoeting hebben met elkaar. Nou, als je leest over Jezus in de Bijbel, dan zie je dat hij steeds meer uh, bekend wordt bij mensen. Steeds meer mensen komen om hem heen en dat heeft te maken met bijzondere dingen die hij zegt, maar ook die hij doet. Zo geneest hij bijvoorbeeld geregeld mensen, dat lees je in de Bijbel. En daardoor uh, zijn mensen, steeds meer mensen, eigenlijk bij hem uh, in de buurt. Nou, en wat Jezus doet, is eigenlijk eten met iedereen. Hier uh, lees je dat hij eet met twee groepen, farizeeërs en wetgeleerden, staat er aan het begin. Nou, die groepen, in het bijzonder de wetgeleerden, dat waren eigenlijk een soort groepen die stonden uh, hoog uh, aan de top, zeg maar zou je misschien zeggen in onze tijd, de elite. Een groep waar tegenop werd gekeken. Uh, een groep die ook kon lezen, niet iedereen, iedereen kon lezen... dus daar werd tegenop gekeken. Een groep die had, die aanzien had. Nou, En die groep, groepen die willen met Jezus eten. Dus ze nodigen hem uit, hij komt en ze gaan met elkaar eten. Maar het is niet echt een gezellige maaltijd... want ze houden Jezus in de gaten, staat er dan in het eerste vers. En dat betekent eigenlijk... Um, dat ze min of meer uh, bang waren voor hem. Jezus werd namelijk steeds groter. Hij kreeg volgelingen. En die wetgeleerden die hadden ook macht. Maar nu kwam er opeens iemand, Jezus, die ook steeds meer in, aan invloed won. Dus ze hielden hem in de gaten, maar eigenlijk vooral nodigden ze hem uit aan die maaltijd om te kijken van zegt Jezus nou iets of doet hij iets waarvan we zeggen ja dat kan niet. Dat is niet goed. Wat er dan misschien zou gebeuren is dat hij dat ze Jezus konden uh, geven aan de rechtbank, dat hij misschien vermoord zou worden, wat uiteindelijk ook gebeurt. Dat is een beetje uh, de sfeer aan die maaltijd. Niet echt, niet echt gezellig, zou je zeggen. Nou, Jezus eet met iedereen. Hij eet eigenlijk met de top hier, met fariseeën, wetgeleerden, maar hij eet ook met mensen die uh, lager staan, om het zo te zeggen. Mensen waarop werd neergekeken. In die tijd waren dat bijvoorbeeld oplichters of prostituees. Jezus ging ook eten met die mensen. Nou, deze mensen, waarbij hij nu eet, die spraken daar schande van. Dat kon niet, wat Jezus daar deed. Jezus komt dus aan die maaltijd en er zijn uh, anderen daarbij. Die genodigden, die fariseeën, die wetgeleerden. En Jezus ziet iets gebeuren. Namelijk dat zij op de allerbeste plekken gaan zitten. Nou, in die tijd zei de plek waar je aan tafel zat iets over je positie. Ze zaten vaak in een U-vorm. Dus als we nou eens even het middenvak uit de kerk denken. En die vakken erbij nemen. Dan stel je voor dat hier een tafel zou zijn waar de gast zaten. Daar, daar sta ik dan nu even. Er waren de mensen die het dichtstbij zaten. Dat zijn jullie dan hier vooraan. Jullie. Die waren het belangrijkst. En de mensen die vers weg zaten, die waren het minst belangrijk. Dus eigenlijk helemaal achter in de kerk. Nou, wat Jezus ziet gebeuren, is dat um, die mensen op die voorste plekken gaan zitten. Zij hebben eigenlijk het gevoel bij zichzelf, wij zijn het belangrijkst. Dus wij gaan natuurlijk er voorin zitten. Het meest dichtbij. Je kan het ook vergelijken met de VIP-rooms in een voetbalstadion voor de elite, voor de de mensen, daar gaan ze de ere plaatsen. Die nemen zij in. Zij vinden er, namelijk dat ze dat zelf waard zijn. Nou, Jezus ziet dat voor zijn ogen gebeuren en dan gaat hij iets vertellen. Over uh, hoogmoed, arrogantie en de tegenhanger ervan, nederigheid, uh, bescheidenheid. Dit beweegt, dat is wel bijzonder om te zien. Nou, oh, hij staat op het hout. Um, Jezus, die ziet dat gebeuren en dan gaat hij iets uh, vertellen. Die mensen die vooraan komen zitten, die hebben eigenlijk het gevoel, ...alles draait om mij, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, Jezus ziet mensen voor zich die je belast van uh, hoogmoed, van arrogantie. En ik zat me dat zelf eens even af te vragen. Als we nou kijken naar uh, de gemiddelde Nederlander, voor zover hij bestaat... Zou je nou zeggen dat de gemiddelde Nederlander, dat dat iemand is die hoogmoedig is, arrogant, of juist nederig, bescheiden? Nou, eens even een peiling. Wie zegt, wie zegt dat de eerste? De Nederlander is hoogmoedig, arrogant. Nou, daar gaan veel handen de lucht in. De Nederlander is nederig juist, bescheiden. Wie zou dat zeggen? Iemand achterin? Eén hand, dat is wel opvallend. ...opvallende uitslag van de peiling. De meeste mensen zeggen de Nederlander is arrogant. Nou, ik moest ook nog denken aan twee uh, voorbeelden. Twee voetballers die komen in beeld. De linker is Cristiano Ronaldo. Ja, ik kijk wel eens voetbal, dus daar heb ik wel eens voorbeelden uit voetbal. Maar Cristiano Ronaldo, zo zie ik het tenminste een beetje... ...maar ik weet niet hoe jij het ziet. Daarvan denk ik wel eens, nou die is wel redelijk tevreden met zichzelf. Als hij scoort... Het is herkenbaar, of juist niet? Ja. Als hij scoort, dan doet hij altijd... Ja, dan moet ik maar twee handen erbij hebben. Dan doet hij, maakt hij altijd zo'n beweging en dan doet hij altijd zo, zo. Dus het is altijd, ik heb gescoord. Dat is altijd wel bij Ronaldo een... Uh, ja, dat, dat, daarvan denk ik dat ja, hij wijst altijd naar zichzelf of hij doet andere gebaren... Die rechter, misschien iets minder bekend, Dusan Tadic, en er zijn, zo zijn er nogal meer, die doet iets anders als hij scoort, wijst hij altijd naar de persoon die de assist heeft gegeven, die hem de bal heeft gegeven. Kortom, hij zegt eigenlijk, uh, ik maak die goal niet alleen, uh, hij, die ander die mij de bal heeft gegeven, we hebben het samen gedaan. En ook nog al die spelers daarvoor natuurlijk. Je zou misschien kunnen zeggen, Tadic is nederig, bescheiden, Cristiano Ronaldo is hoogmoedig, arrogant, maar... Praten er nog maar over na straks. Of je daar hetzelfde tegen aankijkt. Misschien zie je het wel heel anders. Ik, ho ik hoor een reactie van iemand, of niet? Ja. Een mening, misschien iemand die het anders ziet. Nou, ik, ik, mijn eerste is als je nu ook de peiling zou houden... en ik vind het zelf ook wel ingewikkeld... als je het nadenkt over nederigheid, bescheidenheid... is dat misschien best wel ingewikkeld in onze tijd waar we eigenlijk in leven... Wij leven, denk ik, in een tijd waarin het ik heel belangrijk is. Um, doe dingen waar jij van geniet. Ergens zit het misschien wel in van het draait best wel om jou. Veel wordt zo gecommuniceerd of komt naar je toe. Je kan ook denken aan mijn ING, mijn ASN, uh, mijn consumentenbond, mijn NPO. Dat kan, je, dat kan de gedachte in je opwekken van steeds meer van ik sta centraal. En zie dan nog maar eens nederig of bescheiden te zijn. Ik kom ook een citaat tegen van een christelijke denker, C.S. Lewis... en dat gaat over hoogmoed-arrogantie. Eh, Hij zegt daar het volgende over. De hoogmoed beleeft geen plezier aan het hebben van iets... maar alleen aan het hebben van meer dan een ander. We zeggen wel eens dat mensen trots zijn op hun rijkdom, hun slimheid... hun mooie uiterlijk, maar dat zijn ze niet. Waar ze trots op zijn is dat ze rijker of slimmer of mooier zijn dan anderen... Als iedereen rijk of slim of mooi werd, zouden ze niets meer hebben om trots op te zijn. Hier zit dus iets in van hoogmoed of groot over je denken. Ontstaat in de vergelijking. Doordat je je vergelijkt met anderen. Dat je denkt van, nou ik ben heel wat. Kan natuurlijk ook anders juist. Dat je vergelijkt met anderen, maar dat je constateert, uh, ik stel niet zoveel voor. Of ik ben niet zoveel. Nou misschien... Herken je die vergelijking soms wel? Misschien ook wel moeilijk om het niet te doen. Uh, op het gebied van intelligentie, uiterlijk of wat ook maar dat je je uh, spiegelt aan anderen. En dat je er dan positief uitkomt of juist niet positief. Ik kom op internet ook tegen uh, dat werd gezegd als het gaat om uh, relaties. Een pleidooi voor iemand die zei dat het meer zou moeten gaan om what's in it for us in plaats van what's in it for me. Een relatie kun je ook zien als iets. Um, ja, wat haal ik eruit? Hoe word ik er gelukkig van? Wat heb ik eraan? Je zou ook kunnen denken: wat is het voor us? Wat is er voor ons samen? Wat is er juist misschien voor die ander? Nou, Jezus ziet mensen voor zich in dit verhaal die uh, vol zijn van zichzelf. Van, ja, je zou kunnen zeggen, ze zijn arrogant. Ze hebben het gevoel: alles draait om mij. En Hij gaat het eigenlijk omdraaien. Hij wil. Namelijk dat mensen, zij ook, zij dus hij zegt het ook tegen hun, dat zij juist nederig bescheiden worden. Zoals ik al zei, bij die maaltijden was de tafelschikking heel precies. Dat was in die tijd ook zo, bij bruiloften. En daarom noemt hij dat ook, een bruiloft. Hij zegt, um, voortaan als je een maaltijd hebt, en in het bijzonder een bruiloft, doe het dan anders. Ga juist niet vooraan zitten, zoals je eigenlijk nu zit te doen. Maar ga juist uh, achteraan zitten. Dat is wel iets heel nieuws, want in die tijd waren natuurlijk die uh, wetgeleerden, die groepen, die stonden heel hoog in aanzien. Zij hadden waarschijnlijk zelf ook altijd het gevoel, als wij naar een maaltijd gaan of naar een bruiloft, dan staan wij natuurlijk vooraan. Wij staan dicht bij die gastheer, wij zijn belangrijk tenslotte. Maar nu zegt Jezus iets anders... Hij zegt eigenlijk, uh, vanaf nu, respect, waardering, eer, juist voor wie nederig zijn. Respect juist voor mensen die anderen centraal zetten. En dat noemt hij nederig. Respect voor mensen die nederig zijn. Mensen die niet zichzelf vooraan zetten, maar die anderen centraal zetten. Daarbij moest ik denken aan de lintjes die we hebben in Nederland... Verschijnen als het goed is in beeld, een stel lintjes. Zijn ze daar, Ilse, of niet? Nee, heb ik ze niet gestuurd? Oh, nou, dit zijn geen lintjes. Zo'n bijzonder plaatje was het ook niet. Het waren wat lintjes bij elkaar, je kan het je ook wel voorstellen. Maar we hebben bij het Koninklijk Huis natuurlijk de lintjes. En dat is juist voor mensen die eigenlijk anderen uh, centraal zetten. Mensen die bijvoorbeeld heel lang vrijwilligerswerk doen voor anderen. En daarmee juist de anderen centraal zetten, nederig zijn. Nou, nederigheid. Um, bij mezelf merk ik ook nog wel dat nederigheid ook... Ik noemde het naar mensen. Mensen zeggen vaak mooi thema, nederigheid. Ik merkte zelf dat ik het ook nog wel wat ingewikkeld vond. Omdat ik er in ieder geval ook een, een negatieve associatie bij heb. En dat is um, omdat het ergens ook het idee kan opwekken van... jij mag er niet zijn. Of je offert jezelf helemaal op en je valt daarmee zelf ook helemaal weg... Nou, Jezus, die is denk ik een voorbeeld in dat nederig zijn. En ik zat me af te vragen, deed hij dat nou ook vanuit een gevoel van, ik stel helemaal niets voor. Zeg maar zo van, ik cijfer mezelf helemaal weg. Uh, ik weg en alleen maar uh, die ander. Ik ben niets eigenlijk. En die ander altijd centraal, zo een beetje. Maar als Jezus aan het begin staat van zijn optreden, eenmaal aan het begin, dan hoort hij, en dat is een, wel een bijzonder moment in de Bijbel, dan hoort hij aan het begin daarvan een stem. En dat is een stem van God, de Vader, die klinkt uit de hemel. En dat is een stem die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. En jou vind ik vreugde. Dus Jezus hoort aan het begin, en hij zoekt ook steeds God, de Vader, weer op, Hoort hij iemand die zegt: Jij bent kostbaar. Jij bent waardevol. Zoals dus Jezus steeds nederig is, dan doet hij dat niet vanuit een gevoel van: Ik stel niets voor. Ik heb een, als het ware een minderwaardigheidscomplex. Jezus voelde zich geliefd, aanvaard door God. Nou, waardering, eer, respect. Het krijgt dus eigenlijk ook een hele positieve lading hier. Jezus wil mensen uiteindelijk hebben. Want hij zegt: wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Op een plek waar je juist dus eer ontvangt. Waar je gewaardeerd wordt. credit ontvangt, zou je kunnen zeggen. En bij Jezus zie je uiteindelijk dat die nederigheid, dat hij zichzelf uh, klein maakt. Zo klein dat hij uh, zelfs uiteindelijk bereid is om te sterven aan het kruis. Je zou kunnen zeggen dat is misschien het toppunt van nederigheid. Er is ook een ander beeld dat hij een keer knielt in de Bijbel en dat hij de voeten wast van mensen. Maar het kruis zou je kunnen zeggen, we hebben ook een kruis hier staan, is misschien wel het toppunt ervan. Dat hij uiteindelijk zegt, ik maak mezelf zo klein in het belang van anderen, in het belang van jou, van ons... Dat ik mezelf geef aan het kruis. Dat ik wil sterven. En waarom? Om mensen in verbinding weer met God te brengen. Om mensen op een plek te brengen waar het goed is. Waar ze vrede, waar ze liefde, aanvaarding erva ervaren. En dat het daar dan ook ergens begint. Als je Jezus ziet hoe liefdevol hij daar hangt. En daarmee eigenlijk tegen jou zegt, tegen ons zegt. Zo waardevol vind ik je. Zo bijzonder. Ik wil sterven voor jou. Als dat tot je doordringt dat er iemand is die zoveel om je geeft, dan voel je zelf misschien ook, hé, hey, dat is bijzonder. Dan kun je zelf ook blij van worden dat je voelt, dit geeft mij rust, dit geeft mij blijdschap, dit, dit, is, dit is goed. En daar begint ergens ook, denk ik, die, wat Jezus had dat hij zich. Waardevol voelde, voelde, geliefd voelde, dat je misschien ook in zijn spoor kan gaan. Dat je in zijn spoor zelf ook die manier van leven die hij had, nederig zijn, bescheiden zijn, de ander centraal zetten, dat als dat bij je binnenkomt, dat je steeds meer in dat spoor kan gaan. Want het is prachtig als je liefde ontvangt, zelf. Maar hoe mooi is het ook als je de ander centraal zet, als je, als je zelf iemand wordt die de ander lief heeft, die de ander centraal weet te zetten. Ik geef je twee handreikingen tot slot. De eerste is, denk eens voor jezelf na. Je krijgt nu input. Denk eens voor jezelf na over wat is nederigheid volgens jou? Hoe zie je nederigheid? Wat betekent dat voor je? En misschien kun je ook eens nadenken over hoe kun jij nou op de plek waar je bent, straks weer in de week... Wat kun je nou doen op je werk, op school, waar ook maar, om eh, nederig te zijn? Om die anders centraal te zetten. Hoe, hoe zou dat er in de praktijk uitzien? Dat is de eerste handreiking. Misschien kun je het, het straks nog eens over hebben van... Wat is dat eigenlijk precies, nederigheid? Als je nu alles hoort, ook je eigen gedachten erbij hebt... wat is dat eigenlijk precies? En het tweede is, wat je zou kunnen doen... is daarom vragen aan God. Dat je vraagt aan God zelf... wilt u mij maken tot iemand die nederig is, bescheiden is... iemand die de ander centraal kan zetten? En dan wil hij dat zeker in je brengen. Dat je eigenlijk net als Jezus... Zo kan leven. We gaan met elkaar luisteren naar een lied nu, wat hierop aansluit. Luister maar mee.